Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Acteur Rijk de Gooier overleden. Barroso roept Griekse politiek op tot eenheid. En Nederlandse bank somber gestemd over economie. In zijn woonplaats Amsterdam is acteur Rijk de Gooier overleden. Hij had alvleesklierkanker.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 In Tilburg is de baby overleden die gisteren in een zwembad gewond raakte... door nog beneden gevallen geluidsboksen. Het meisje van vijf maanden oud stond met haar moeder in het peuterbadje... van het zwembad De Reeshof toen de boksen van het plafond vielen. De moeder van 27 hield een ernstige hoofdwond over aan het ongeluk. Volgens de gemeente Tilburg hadden de kabels waar de geluidsboksen aan hingen... al veel eerder moeten worden vervangen.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen begint de dag met wat zon en vooral in het oosten. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en in de avond kan er wat regen vallen. Met gemiddeld 16 graden wordt het opnieuw zeer zacht. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale woensdagavond spits. De meeste files staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. Er zijn weinig bijzonderheden. Een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Wouden, 8 kilometer... Op de A15 Europort Rotterdam verknoopt het Vaanplein 7 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor de randweg Dordrecht staat 5 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A16 Rotterdam richting Breda... verknopend het Klaverpolder 7 kilometer. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 7 over 5, goedemiddag. Het is meestal rustig toeven aan de Franse Riviera. Maar in het moderne kan gaat het er vandaag en morgen hard aan toe. Merkel en Sarkozy voeren een indringend gesprek met Papandreou. En morgen is Berlusconi aan de beurt. Europese eenheid in tijden van crisis. De Griekse premier Papandreou zit op dit moment in het vliegtuig op weg naar Cannes. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, is het nog denkbaar met al die druk die hij vanavond zal ervaren vanuit Europa dat Papandreou zijn voorstel voor het referendum intrekt? Nou, dat lijkt me niet zo heel waarschijnlijk. Hij heeft toch gisteren duidelijk in de, in, in de minister laten, laten weten dat. Uh, uh, dat hij zijn plan uh, volhoudt voor een referendum. Ja, of uh, Merkel en Sarkozy moeten hem echt uh, de duimschroeven aandraaien. Uh, maar we zullen het horen, denk ik. Ja, want het parlement, het Griekse parlement... moet dat er nu nog steeds nog wel mee instemmen met dat plan voor een referendum? Ja zeker, dat is een hele nieuwe procedure die uh, de Papandreou moet uh, aanvragen bij de president. Die moet het, dat aan gaan zwengelen en dan moet het Griekse parlement uh, erover gaan stemmen. Uh, dus uh, dit, dat is nog voorlopig nog niet uh, gedaan, dat duurt wel een paar weken. En als dat referendum er dan toch komt, dan maar zo snel mogelijk. Hè? Dat zou ook de voorkeur hebben van de andere Europese leiders. Is daar al meer duidelijkheid over wanneer dan zo'n referendum precies wordt gehad? Nou, niet precies wanneer, maar er is wel aangegeven, ook hier, dat men, uh, dat men het dan ook zo snel mogelijk wil. Dus dat zou dan ergens uh, in december, begin december, zou uh, kunnen gebeuren. En is het ook al duidelijk welke vraag aan de Grieken zou worden voorgelegd? Connie, hoor je ons? <laughs> nou... Die vraag blijft even hangen. Die gaan we nog voor half zeven beantwoord krijgen. Ja, goed. Kortsachtig overleg ondertussen in Italië. Premier Berlusconi zoekt al twee dagen naar overeenstemming in zijn kabinet over hervormingen. Deed hij vorige week ook al. Hij moet nu morgen bij de G20 in kan concrete maatregelen laten zien. Andrea Vrede in Rome. Andrea, dat hebben we natuurlijk eerder gehoord. Ziet het er naar uit dat het nu gaat lukken? Ja, weet je, we weten nog heel erg weinig. Er de, de zijpelt nauwelijks wat naar buiten, wat voor Italiaanse begrippen toch eigenlijk vrij bijzonder is. Eh, vanavond is er weer een spoedberaad van het kabinet om acht uur. Het enige wat we wel weten is de coalitiepartner van Berlusconi, en dat is Umberto Bossi van de Rega Nord. Die heeft gezegd dat Berlusconi echt morgen met een pakketje met kant-en-klare maatregelen naar kan in kan zal zijn. Dat zal verpakt worden in wetsdecreet En een wetsdecreet is iets wat je als regering... gewoon in feite erdoor kan jassen. En pas later door het parlement kan laten goedkeuren. Dus dat zijn maatregelen die daar meteen ingaan. Maar ja, wat? wat? Het kan bijna geen echt controversieel iets zijn. Hè? Geen diepgaande persoonshervormingen Dat wil Bossi zelf helemaal niet. Of het aanpakken van dat hele strenge ontslagrecht hier... dat zal er ook niet van komen. Dus wat het dan is, ja liberaliseringen misschien, of andere dingen om de economie te stimuleren. We, ja, we wachten af. Nou goed, al komt Berlusconi en kan morgen met iets concreets. Is dat dan genoeg, is mijn vraag? Eh, nou ja, het antwoord kan iedereen zelf bedenken. Eigenlijk niet. He, zo langzamerhand is het grote probleem van Italië dat er geen geloof... Waardigheid meer bestaat, hè? dat het land geen geloofwaardigheid meer heeft. Dat er geen vertrouwen meer is in de markten, of in Italië, door de markten, door politici, eigenlijk zo'n beetje door iedereen die ertoe doet, want Berlusconi zelf is in de loop van de tijd uitgegroeid tot het probleem. Hè, zijn reputatie, zijn regering die al drie jaar nauwelijks iets doet, dat heeft Italië zo enorm geschaad dat eigenlijk zolang hij blijft zitten, eh, ja, dan zal het heel moeilijk blijven zijn... om die verloren geloofwaardigheid terug te winnen. Ook omdat deze man beschikt over een piepkleine meerderheid in het parlement is. Dus hoe krijgt hij ooit die structurele hervormingen daardoor? Ja, maar aan de andere kant, hoe voer je de druk op hem verder op? Ik bedoel, wat voor middelen hebben ze nog? Nou ja, behalve natuurlijk de pressie die, die vanzelfsprekend is. Hè. Iedereen, oppositie natuurlijk, maar ook uit zijn eigen partij... kon klinken geluiden op dat het zo niet door kan gaan. Sinds gisteren hebben we er ook iemand bij gekregen... uit een veel minder verdachte hoek. En het is de president van de Republiek. President Napolitano mag officieel niet zoveel... Maar hij heeft volgens de grondwet het recht om eventueel het parlement te ontbinden. Alleen doe je dat als president van Italië niet als er een regering nog een meerderheid heeft. Wat heeft Napolitano gezegd? Hij heeft gisteren een hele duidelijke statement naar buiten gebracht. Hij heeft gezegd, eh, ik ga dat hervormingsproces heel streng bewaken. Dus Berlusconi opschieten. En hij heeft ook gezegd, ik ga ervoor kijken of dat hele hervormingsproces wel breed gedragen wordt. Met andere woorden... Misschien moeten we toe naar een regering van Nationale Eenheid. En vandaag heeft de president met zo'n beetje iedereen gesproken. Mensen van alle partijen. Dus het gevoel bestaat dat hij achter de schermen werkt aan een echte verandering. Berlusconi-weg aftreden. regering van Nationale Eenheid met de nieuwe premier. Maar het kan ook wishful thinking zijn. Ja, want heeft Berlusconi daar al op gereageerd vandaag? Nee, Berlusconi en al zijn kranten en zijn eigen media... die interpreteren de move van president Napolitano natuurlijk als... kijk, de president wil dat de oppositie ook mee gaat werken met ons. Dus Steun op Berlusconi. Juist, precies. Goed. Het is maar hoe je het opvangt. Maar Napolitano heeft zelden zo sterk zich uitgesproken. Dus... We zullen We zien. het zien. Andrea, dank je wel. Andrea Vrede uit Rome. We gaan van Rome toch nog even terug naar Athene... want de verbinding met Connie Keeser is er weer. Connie, hi. Hallo, beste weer. Ja, gelukkig. Je vertelde over het referendum. Dat mocht het er komen, dat het mogelijk ergens in december zou kunnen gaan plaatsvinden. En mijn vraag was vervolgens: is al duidelijk welke vraag dan aan de Grieken zou kunnen worden voorgelegd? Nou, dat is natuurlijk ook nog niet duidelijk, want dat moet in dat voorstel komen wat nog uh, moet worden voorbereid. Maar uh, het is al waarschijnlijk dat uh, gevraagd zal worden, uh, zijn jullie het eens met uh, het nieuwe steunpakket uh, wat uh, he, vorige week is afgesproken? En daar moeten ze dan ja of nee op antwoorden. Ja, je hebt vandaag uh, specifiek hierover de reacties gepeld van de Grieken. Hoe kijken zij hier tegenaan? Het is een mee. verkrachte verbinding, ja, wederom. Niet die die houdt ons stellen. nog te goed. Maar ik kan er eigenlijk wel vergif op innemen dat, uh, dat de Grieken het er niet mee eens zijn. met deze, met deze hervormingspakketten. Zometeen de strippenkaart. Wie hem nog heeft ergens in een jaszak of een portemonnee, u kunt hem bijna weggooien. Want vanaf morgen is hij verleden tijd. We hebben een verbinding met Edwin Gersten bij de ANWB. De meeste files staan vanmiddag in de regio's Rotterdam en Utrecht. In totaal zaten 130 kilometer. Dat is normaal op dit tijdstip op woensdag. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoek en de Randweg Dordrecht... Zat daardoor een 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en Knoop het Klaverpolder, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een paar maanden na zijn kompaan Johnny Kraaikamp-senior... is Rijk de Gooier overleden. Hij stierf aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Een man met een rijke en vooral zeer afwisselende carrière. De Gooier werd onder meer beroemd bij het grote publiek... door zijn rol als ss SS-er Breitner in de film Soldaat van Oranje. In 1982 kreeg hij een gouden kalf voor zijn gehele oeuvre. Hij had toen films als de Gier... naakt over de schutting en een vlug regenwulpen op zijn naam staan. Voor de films hoogste Tijd en Madelief, krassen in het tafelblad, kreeg hij gouden kalveren voor beste acteur. De prijs voor de beste acteur gaat naar... Rijk, de gooien. Ik ben een keer nog met zo'n op. waarom? Je kan hem weggooien, Rijk, als je wilt. Ja, ik doe het het, het heeft daar geen waarde meer. Gooi hem dan weg. Weg. weg. Ja, oké. Okay. Deze is ook niet is zo rot. In het NCV-programma Taxi heeft hij het kalf dat hij kreeg... voor de hoogste tijd uit de taxi gegooid. Want hij had liever een geldprijs gekregen. Wij zijn twee eenzame cowboys. Wij zwerven langs bos en langs heen. In de jaren 50 ontmoette hij de eerder dit jaar overleden... Johnny Krijkamp senior. Samen werden ze een succesvol duo met de de Gooier als aangever en Krijkamp als de clown. Ze hadden veel televisieshow's, zoals Een paar Apart, De Weekendshow's en Johnny en Rijk. In het volgende fragment speelden ze samen met Adelle Bloemendaal. Ha, gestommel! Gemaal gearriveerd! Gr grote genade! Gauw, ga! Gemakkelijk gezegd! Ha! Oh. Gus. Gemene gluiperd. <tus> ga geslagen. Ah, genoeg gezien. Guus, geen gevolgtrekkingen. Gewoon gezeten, gezellig gepraat. Uh, gekruide geitenkaasgebabbel. <middels> Gang gestaan, <middels> <middels> gedoegade geslagen. Gelebber. Eh, uh, gedegenereerde giethorische gulpgluider. <middels> Na 15 jaar beëindigden ze de samenwerking en gaan ze apart verder. In een uitzending van In de Hoofdrol, gepresenteerd door Mies Bouwman... bedankt Rijk de Gooier, Krijkamp voor de samenwerking. John. John. Ik wou één positief ding over je zeggen. Ja. En dat is, ik blijf je bewonderen... je bent de enige man die, die mij aan het lachen krijgt. De enige in Nederland. Nou, dan hoor je het is van een leek. Like. In de jaren 90 vormt de gooier een nieuw duo met Maarten Spanjer. Op televisie, maar ook in de reclamespotjes voor onder andere KPN. Kreten als foutje bedankt en Paturijn, das pas fijn, zijn ook van de gooier. En daarom is vive la France, vive Paturijn. Behalve acteur was de gooier ook spion. Tijdens de Koude Oorlog heeft hij twee jaar gespioneerd... voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In 1959 vertrok hij naar West-Berlijn... om daar de acteursopleiding UFA te volgen. De Binnenlandse Veiligheidsdienst vroeg de gooier... of hij niet wat informatie wilde verzamelen over het communisme. En toen kwam de meneer de Graaf en die zei... die zei, uh, dat is misschien wel interessant. U bent toch een goede vaderlander. Ja, dat ben ik natuurlijk. Uh, en ik ben tegen de communisten. Ja, natuurlijk ben ik absoluut. Uh, nou dan, u kunt misschien wat dingetjes voor ons doen. Uh, ik zeg, ja, wat dat te doen? Zeg, nou ja, niet direct mensen gaan verraden, maar toch wel mee uh, Ja, met mensen praten. Acteurs en priesters die in die periode naar Oost-Duitsland vertrokken... werden vaker gevraagd om daar rond te kijken voor de inlichtingendienst. Eén keer per week, op donderdag, vertelde hij de Amerikanen wat hij daar had ontdekt. Bij toeval kwam hij DDR-topman Walter Ulbricht tegen... tot vreugde van de CIA en van hemzelf... Want dat bracht weer geld in het laadje. Dat was goed voor een half jaar. Voor het geld. Sinds 2005 kampte de komiek en acteur met een kwakkelende gezondheid. En trad hij nauwelijks nog op in het openbaar. Rijk de Gooier is 85 jaar oud geworden. En een verder uitgebreide necrologie op onze website nos.nl. Morgen is de strippenkaart... Passé. En kun je alleen nog maar met de OV-chipkaart terecht in bus, tram en metro. Voor sommige mensen is dat een reden om nog gauw even een cursusje chipkaart te volgen. Uh, nee, ik zeg even vast welkom uh, in de bibliotheek. Uh, een klein zaaltje van even. de bibliotheek in Laren. 15, 16 heren en dames op leeftijd die uitleg krijgen over de OV-chipkaart. chip naar chip. Uh, want het is vandaag de laatste dag dat een strippenkaart gebruikt mocht worden. En morgen is het alleen maar chipkaart. We de meeste deelnemers aan deze stoomcursus OV-chipkaart zitten eigenlijk nooit in de bus of in de tram. Maar ja, je weet nooit. Ja, je, denk, je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè? Als je niet meer kan autorijden, moet je toch uh, met het openbaar vervoer gaan. Dus daar houdt u nu al rekening mee? Ja. Dat, dat ik op een gegeven moment toch uh, veroordeeld ik... ben tot de bus? Ja, zoiets. Gezien de leeftijd. Had ik mijn rijbewijs, verliesbewijs, maar ik noem maar wat. Door gezondheid. Dat de dokter zegt, hè? mag niet meer. Ja, dan ga je dus van de trein gebruik maken. Of over het overbakvervoer. Mm -hmm. En daarom zijn we eigenlijk hier gewoon een beetje oriënteren. Het is niet echt ingewikkeld, maar het is lastig. Ja, toch? En anders had je gewoon een kaartje en een hopsjek idee. Dus waarom een oude SIM-kaart? Gemak. Gemak. Fijn. Hartstikke veilig als je een oogstelijke kaart aanschaft. Helene Assen en Jaap Langrijer van het project x -Spoor hebben er al heel wat voorlichtingssessies op zitten. Ja, wij uh, hebben dit uh, goed uh, twee jaar gedaan, die uh, voorlichting... Uh, aan uh, belangstellenden. En, uh, overwegend senioren? Overwegend senioren. En dan groepen zo over het algemeen 40 tot 100 personen. Zoveel? Ja, zoveel. Dat was echt, uh, het leeft heel erg. Hoeveel mensen heeft u dan in de loop van die twee jaar uh, wat meer zelfvertrouwen kunnen geven? Ja, ja. Want daar gaat het om. Hè? Ja. Ik denk dat wij uh, op onze voorlichtingsbijeenkomsten meer dan uh, 2000 uh, mensen uh, hebben bereikt. Ja. En daarnaast uh, hebben wij uh, ook op beurzen gestaan, de 50-plus-beurs. Nou, dat was helemaal overweldigend. Durft u die mensen die u dan heeft voorgelicht, met een gerust hart het openbaar vervoer in te sturen? Ja, hoor, want ja? ze hebben toch wel nou ja, enig inzicht in gekregen. En we hebben er ook op gewezen: van als je het niet weet, laat je niet wegsturen. Ga gewoon vragen. Ja. Maak er gebruik van. Maar je moet inchecken en uitchecken. Ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen. Heeft u het allemaal begrepen tot nu toe? Nou, ik moet er nog even over denken, hoor. Ik vind het een beetje ingewikkeld. Ja, ik vind het ongelooflijk lastig. Ja. Ja. Ik vind het heel moeilijk worden. Ik ga niet meer op reis. <laughs> Dat, Dat, thuis. Dat is niet de bedoeling. Nee. nee of heel veel, wat <laughs> ik ben, Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, ik het van de kleinkinderen en zo. En uh, nou, die vinden het allemaal fantastisch. Ja. Misschien moet u dan een keer een uh, proefritje maken met een van de kleinkinderen. Ja, nou ja, als ze er tijd voor hebben... Na twee uur praten over inchecken, uitchecken, chipkaarten op naam, wegwerpkaartjes, overstappen, boetes, blijven sommige deelnemers toch nog zitten met tamelijk elementaire vragen. De bus is Connection hier. En als ik nou naar Rotterdam ga, mevrouw, nog even voor de duidelijkheid. Het maakt niet uit of u nou een NS-kaart heeft of een GVB of Connection. Eén kaart is voor de bus, tram en metro. Eén kaart voor alles. Hé, hè? Hey, hè? <laughs> het valt niet mee, je uit Ben, hè? <laughs> ik ga wel op de fiets. Ruimtevaders hebben het makkelijker. <laughs> ik zei al tegen u, gaat u alsjeblieft met een nee. ander eens meereizen. Ja, oké. Okay. Dan als je met de trein gaat, als je met de trein instapt en je gaat de volgende... Bijvoorbeeld... Helemaal duidelijk nu. Een reportage was dat van verslaggever Roel Paul. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, mag worden uitgeleverd aan Zweden. Dat heeft de Britse rechter in hoger beroep geoordeeld. Ondanks de tegenslag was Assange wel strijdbaar. Ik heb niet charged met een crime in een land. Despite dit is de Europese warrant is so restrictive that it prevents UK courts from considering the facts of a case. Ik ben niet aangeklaagd in geen enkel land voor geen enkele misdaad. Ondanks dat is het Europese arrestatiebevel zo dwingend... dat de Britse rechters de feiten niet zorgvuldig kunnen wegen. Al dus zijn reactie. Feit is ook dat de Zweedse justitie hem ook niet officieel heeft aangeklaagd. Maar justitie wil hem vooralsnog alleen verhoren over beschuldigingen. Beschuldigingen dat hij een vrouw ze hebben verkracht... en een andere aangerand in Zweden. Aanhangers van Assange reageerden gelaten op de uitspraak van de Britse rechter. Nou, ik was niet verrast door de verdict vandaag. Dit um, court is een deel van de Britse uh, staat. Het is een arm van dat staat. Ben Griffin, een oorlogsveteraan en lid van de actiegroep Veteranen voor de Vrede (Veterans for Peace). Nou, hij is niet echt verrast door de uitspraak van de rechter. And there are a lot of interest within the state that want to see Julian. Made today. Deze rechter, zegt hij, is onderdeel van het Britse establishment... en dat establishment wil zien dat Julian Assange achter de tralies belandt. Waarom is hij zo belangrijk voor u? Waarom is hij zo so important voor u? Uh, ik ben een veteran van de wars in Irak en Afghanistan... en ik heb firsthand, you eerst know, what wat er in die conflicts. gebeurt. Ja, ik vind het ontzettend belangrijk wat Julian Assange heeft gedaan. Hij is zelf een veteraan, heeft in Irak en Afghanistan gevochten, heeft van dichtbij meegemaakt hoe de oorlogen eraan toe gingen. And the picture that is shown by the mainstream media and soldiers that are allowed to speak out is is a completely different picture to what's actually happening out there. These wars are about killing, torture and the theft of natural resources from those countries. Hij zegt: de verslagen in de media over deze oorlogen die zijn niet correct. Wat Julian Assange wel heeft gedaan is de waarheid, de bittere waarheid over deze oorlogen en naar boven brengen en daarom ondersteun ik hem. Eh uh, so for me he's one of the most important war resistors of the last 5 years. I'm very disappointed and very sad that British justice again has been shown to be wanting. Nou, deze arnhanger is bedroefd door het vonnis van de rechter, maar waarom niet naar Zweden gaan en zichzelf verdedigen? Hij zegt dat hij onschuldig is. Waarom zou je zich zorgen maken? Ja, well that that may happen at the bottom of this the Americans want Julian Assange over in the United States and this is just uh, one step you know the Americans will ask for him and the Swedish will give him up Uiteindelijk zegt ze zullen de Amerikanen zijn die hem uitgeleverd willen hebben naar Amerika en dit vonnis en dat zal leiden tot uitlevering aan Zweden maakt dat het een stap dichterbij komt. Denkt u dat u een kans maakt of is uitlevering naar Zweden nu onvermijdelijk? Looking at this realistically, I think the Supreme Court will probably uphold the decision of this court. And I think he will be extradited to Zijn aanhangers in gesprek met Arjen van der Horst in Londen die denken dat uitlevering aan Zweden onvermijdelijk is. Al heeft Assange nog 14 dagen de tijd om beroep aan te vragen bij het Supreme Court. Dat is de hoogste gerechtelijke instantie in Groot-Brittannië. Zo niet, dan wordt hij binnen 10 dagen uitgeleverd aan Zweden. We zitten inmiddels in een schuldencrisis in Europa en er wordt van alles geprobeerd om een bankencrisis te voorkomen. De Tweede Kamer buigt zich over de vorige bankencrisis, want maandag dan begint de parlementaire enquête naar de bankencrisis en de maatregelen die het kabinet destijds heeft genomen. Dan hebben we het over het einde van de periode Balken en de Bos. Jan de Wit leidt die commissie, Jan de Wit van de SP en hoofdrolspelers worden onder Ede verhoord. In een paar weken tijd gaf het kabinet toen tientallen miljarden uit, onder meer aan de overheid overname van ABN AMRO. Ja, het hele financiële stelsel uh, stond op kiepen. Het was een buitengewoon ernstige uh, situatie. En waar wij nou vooral mee te maken hebben als enquêtecommissie... is het feit dat de regering in een betrekkelijk korte periode... periode oktober uh, 2008 tot, tot en met januari 2009 tientallen miljarden heeft uitgegeven. En U hebt uitgerekend wat het namens iedere Nederlander kost, geloof ik, hè? Ja, het heeft voor wat betreft die uitgegeven uh, miljarden... Dat, dat komt neer op een bedrag van 3.000 euro per, per inwoner. Maar daarnaast zijn er nog garanties afgegeven voor een heleboel zaken. En die komen op het dubbele uit. 6.000 euro per inwoner in ons land. Dan zet u dat op een rijtje. En dat gaat u ongetwijfeld heel netjes allemaal opschrijven. Dan, dan weten we dat. Nou en? Dan is natuurlijk de vraag, uh, welke lessen kunnen we daaruit uh, trekken? Maar valt er wel een les te trekken? Want nu is ook opnieuw het argument... ja, we weten eigenlijk nog niet waar bijvoorbeeld dat nieuwe crisispakket... waar dat precies heen gaat, wat dat precies betekent. Maar ja, het is crisis, we moeten wel. Ja, maar omdat, omdat dus juist die parallellen zo duidelijk zijn zou het zomaar kunnen zijn dat wat wij vaststellen met betrekking tot het verleden, dat dat ook betekenis heeft voor nu. Dus omdat je spreekt over herkapitalisatie, omdat je spreekt over een situatie waarin de interbankaire leningen niet meer verstrekt worden, waarin de banken elkaar niet meer vertrouwen, dat is exact wat op dit moment het, het geval is. Dus die, die betekenis die heeft ons onderzoek ook voor nu. Maar hoe het precies zal zijn, welke lessen we precies, dan zou ik vooruitlopen En dat wil ik niet. Kan ik niet. Maar het is wel zo dat doordat die parallellen bestaan... Ja, wij toch heel duidelijk zien dat er een verband is... tussen de problemen toen en de problemen nu. Ja, maar toch nog even, want daar gaat u waarschijnlijk... hele verstandige dingen over opschrijven hoe dat voortaan beter kan. Maar die politici die in de volgende crisis zitten... die zullen weer zeggen, ja, nu moet het wel, want we hebben haast. Het is crisis. Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, daar ga ik dan niet over. Maar wat wij uh, willen vaststellen is hoe... Je, op basis van ons onderzoek, hoe je die, hoe, op basis van het onderzoek over die maatregelen... hoe je kunt vaststellen, op welke manier moet iedereen nou zijn rol spelen... in dit soort situaties. Daar proberen wij wat over te zeggen. Dus, al dus Jan de Wit, de voorzitter van de commissie de Wit. Jeroen van Dommelen sprak met hem. Maandag dus zijn de eerste verhoren. Over een week of vier komen de hoofdrolspelers aan de beurt. Balkenende, Bos en ook Wellink.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 Ga naar ZelfEnergieProduceren.nl. Zo makkelijk is de eerste stap. Enexis. Energie in goede banen. Radio 1. Het NOS Journaal. In zijn woonplaats Amsterdam is acteur Rijk de Gooyer overleden. Hij leed aan overleesklierkanker. Rijk de Gooier vormde in de jaren 50 een duo met Johnny Kraaikamp, die eerder dit jaar overleed.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 De extra maatregelen zijn ingesteld. omdat de harde kern van Dynamo supporters. bij vorige wedstrijden in Amsterdam problemen veroorzaakte. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Vandaag scheen de zon vooral in het midden van Nederland, want in het noorden en ook in het oosten was het nog lange tijd bewolkt. Vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, maar koud wordt het niet, want de minima liggen op 11 graden. En in het westen is er kans op wat lichte regen. En morgen gaan we een hele zachte dag tegemoet, gemiddeld zo'n 18 graden en in het zuidoosten misschien nog iets warmer. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind en het is wel flink bewolkt. In het oosten van het land is de kans op wat zon het grootst en in de avond kan er wat regen gaan vallen. En daarna verlopen de ook met veel bewolking en af en toe wat regen... maar het blijft erg zacht voor de tijd van het jaar. AWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits met vooral dagelijkse files in de Randstad. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte vanmiddag. De files die opvallen op de A4 Amsterdam-Den Haag is het druk voor Zoete Wouden. Daar staat in totaal 8 kilometer file. Op de A9 Amstelveen richting Diemen verknopend Diemen 2 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda verknopend Klaverpolder 8...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 Zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Je zou zeggen het is genoeg voor een zware herfstdepressie... als je het rapport leest van de Nederlandse Bank over de financiële stabiliteit. Niet in Griekenland, maar hier, in ons eigen Nederland. Er komen woorden langs als zorgwekkend, verslechterende overheidsfinanciën... afbrokkelend vertrouwen en veel te veel schuld bij de huizenbezitters. Bankpresident Klaas Knot. Ik maak mij behoorlijk grote zorgen. Een half jaar geleden hè, was er ook al sprake van een aantal van de kwetsbaarheden... die we in het rapport uh, onderscheiden. Maar toen was de conjectuur nog redelijk sterk en redelijk beloftevol. Nu lijkt het erop dat ook de economie uh, ja, een teruggaande fase uh, ingaat. En ja, die samenhang, die interactie, die maakt mij uh, redelijk somber. Ja. En dan gisteren nog een keer dat gedoe over dat Griekse referendum al dan niet. Wat dacht u toen u dat hoorde? De Grieken willen een referendum, mogelijkerwijs. Ja, kijk, nou natuurlijk hebben de Grieken zelf... Hè, beschikkingsmacht over hun politieke en economische toekomst. Maar ik moest wel meteen denken aan de onzekerheid... die dit weer gaat creëren in de financiële markten... en de besmettingseffecten die dat weer geeft op de rest van Europa... U schrijft dat u zich zorgen maakt niet alleen over de economie eh, die afbrokkelt en vertraagt en mogelijkwijs een soort dubbel dip scenario gaat opleveren. Maar u maakt zich ook zorgen over de financiële stabiliteit, want die hele schuldencrisis die waait uit, die spoelt over die financiële sector heen. Hoe groot zijn die zorgen dan over de banken? Nou, de Nederlandse banken staan er gewoon ook in internationaal perspectief goed voor. Je kunt natuurlijk nooit voorspellen uh, wat er verder in Europa gaat gebeuren. Dus als centrale bankier uh, per definitie kan ik niets uitsluiten. Maar normaliter staan onze banken er goed genoeg voor. Hebben ze genoeg geleerd van de vorige crisis. En ook de tussentijd gebruikt om hun buffers significant te versterken. Zodat ze ditmaal zonder overheidssteun uh, door deze barre tijden zouden moeten kunnen komen. Stel nu dat we ziek gebruik gaan maken van het referendumsrecht. Dan zitten we nog weken, misschien wel één, twee maanden lang in onzekerheid over wat dat gaat opleveren, wat de uitkomst daarvan is. Hebben wij zoveel tijd? Nou ja, dat, dat, de toekomst zal het uitwijzen, maar het is, het is onmiskenbaar een, een slechte zaak. We hebben nu juist behoefte aan maatregelen die een duidelijke koers voorwaarts zetten. En het akkoord van vorige week zette die koers uit. En ik ga er ook eigenlijk vanuit dat de Grieken zich gewoon aan dat akkoord zullen gaan houden. Nou, uit in datzelfde rapport ook de zorgen over de hypotheekmarkt, over de woningmarkt. En met name dan de manier waarop wij onze woningen gefinancierd hebben. Is dat een grote zorg? Ja, dat is een grote zorg. De hypotheekschuld in Nederland, de totale schuld, is maar liefst 128 procent van ons bruto binnenlands product... Dat is ongekend in internationaal perspectief. Er is geen enkel land wat er maar bij in de, in de buurt komt. We hebben een fiscaal regime dat inzet op maximaal lenen en minimaal aflossen. Vorig jaar is met de herziening van de gedragscode hypothecaire financiering... een hele goede stap gezet om dat maximaal lenen in ieder geval te beperken... tot 106 procent van de waarde van uh, het, uh, het aangekochte huis. Ik denk dat er nu een logische vervolgstap zou moeten komen om ook het uh, aflossen meer te gaan stimuleren. Dus na aankoop van het huis, om te zorgen dat burgers niet met zo lang... en de gehele looptijd met zo'n hoge hypotheek blijven zitten. Want u zegt met zoveel woorden, er moeten stappen worden gezet om die schuld af te lossen. We moeten af van die aflossingsvrije hypotheken. Ja, dat klopt. Wij moeten af van aflossingsvrije hypotheken. En wij moeten weer ja, toe naar een systeem waarin aflossing uh, gewoon volstrekt normaal is. En dat betekent dan dat u eigenlijk ook pleit in dat spoor van... niet alleen maar aflossingsvrije hypotheken... maar ook gewoon stoppen met die renteaftrek? Nee, dat zeg ik met alle nadruk niet. De hypotheekrente, het bestaan van de hypotheekrenteaftrek is gewoon een puur politieke vraag... Ik zeg wel dat vanuit mijn verantwoordelijkheid voor financiële stabiliteit. dat het aanzetten tot het langdurig hoog houden van hypothecaire schuld. dat dat op termijn wel een bedreiging kan gaan vormen. voor de financiële stabiliteit in Nederland. En dat ik daarom graag zou zien dat daar een einde aan zou komen. En ik ben niet bang dat u met dit soort voorstellen. Uh, nieuwe onrust creëert op die woningmarkt die toch al klaagt, steunt en zucht? De onrust is er. En de enige manier om die onrust weg te nemen... is om te komen met voorspelbare, maar vooral toekomstbestendige hervormingen. Want een hoge schuld raakt huishoudens die bijvoorbeeld in problemen komen... huis moeten verkopen en dat soort dingen meer. Raakt het ook de banken? Absoluut. De hoge schuld raakt ook de banken... in die zin dat het de balans van de banken uit het lood trekt... Het betekent dat er dus grote hypothecaire portefeuilles op de Nederlandse bankbalansen staan. En daartegenover is er simpelweg in Nederland niet genoeg spaargeld als stabiele fundingbron van deze hypotheken. Dat betekent dat onze banken zijn aangewezen op financiering via de kapitaalmarkt. En dat is precies de soort financiering waarvan deze schuldencrisis de kwetsbaarheid heeft blootgelegd. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... in gesprek met André Meijnenma op een dag... dat de Nederlandse beurs iets hoger eindigde dan die begon. Een stijging van 0,7 procent. De kerncentrale Borselen is veilig genoeg, maar het kan altijd nog wel wat veiliger. Dat is het resultaat van de zogenoemde stresstest die de centrale heeft ondergaan. Tot die test werd besloten na de ramp met de kerncentrale in Japan, Fukushima, ruim een half jaar geleden. Wim Turkenburg, energiedeskundige van de Universiteit Utrecht, die hoorden wij destijds veel over Japan. Hij zit in de stuurgroep die de stresstest hier in Nederland heeft begeleid. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent geen tegenstander van kernenergie, maar u staat wel bekend als kritisch. We hebben u vaak gesproken rond die uh, crisis in Japan. Wat moest u nu in deze stuurgroep doen? Het was uh, ja, meedenken over hoe de stresstest uh, moest worden uitgevoerd. Dus welke onderwerpen ga je aan de orde stellen. Daar waren daar richtlijnen voor, maar op een aantal punten kun je toch nog wat verder gaan. Uh, en het tweede was, uh, als de test, de test wordt uitgevoerd... dat gebeurde door medewerkers van de centrale zelf... Ja, dan moet kritisch worden gekeken naar de tekst... Uh, naar de punten die worden gezegd. Klopt dat? Uh, dus we hebben steeds concepten gekregen als leden van de stuurgroep... en daar commentaar op gegeven. En zo is uiteindelijk het eindproduct tot stand gekomen. En was dat een strategische zet om u daarin te halen? Want u bent en kritisch en vaak in de media te horen. Ik dacht, dat is best slim om meneer Turkenburger gewoon bij te halen. Ja, dat zou u natuurlijk aan EPZ uh, moeten vragen. Maar daar heeft u vast uh, zelf wel een idee bij. Dat zal mede een rol spelen. En uh, toch vond ik het dat ik het uh, moest doen. Want ik vind het belangrijk dat uh, als wij hier centrales hebben staan... dat die veilig zijn. En dat er ook kritisch uh, uh, naar wordt gekeken. En uh, nou ja, daar was dus een rol voor mij weggelegd. En ik heb dat graag gedaan. En is het daarmee een fantastische stresstest geworden? Ik vind het een goede test, absoluut. Uh, er kan altijd nog meer gebeuren, maar je hebt een beperkte tijd. Uh, ook niet alle punten zijn uh, bekeken. Althans niet uh, in het openbaar bekeken, laat ik het zo zeggen. En wat bedoelt u daarmee? Er is nog een tweede traject dat loopt. Dat heet dan een security track. En daar worden nog wat punten bekeken die meer te maken hebben met uh, bijvoorbeeld terroristische aanslagen. En is de centrale daar voldoende tegen beveiligd? En als daar dingen misgaan, ja, wat gebeurt er dan? Kun je dan, dan ook nog uh, daar doet de zaak toch nog wat veiliger maken? En die, en die informatie willen ze niet openbaar maken... omdat er dan misbruik van gemaakt kan worden? Dat is een belangrijke uh, overweging. Uh, ja, ja, je wilt uh, terroristen niet op ideeën brengen waar liggen de kwetsbare punten Maar waren dat dan ook die onderdelen waarvan u zei... Goh, daar zou eigenlijk beter naar gekeken moeten worden? Er zijn een paar punten waarvan ik in ieder geval vind dat er goed naar gekeken moet worden. En dat is bijvoorbeeld de elektromagnetische puls. Uh, dat is een soort explosie die alle elektronica kan ontregelen... waardoor er ja, gebeurtenissen kan plaatsvinden die ongewend zijn. Een ander punt is terroristische aanslagen bijvoorbeeld van binnenuit. Uh, ja, ook daar moet je opletten dat dat uh, niet uh, een groot risico uh, veroorzaakt. Ja, want Greenpeace bijvoorbeeld is vrij kritisch. Die zegt, ja, er is niet naar alle mogelijke calamiteiten gekeken. Hebben ze daar een punt? Uh, kijk, je kunt nooit uh, alle punten bekijken. Je kunt zoveel dingen verzinnen. Dus je, je, neemt een heel, je neemt een heel groot aantal scenario's mee. Ik vind dus niet dat ze daar een sterk punt hebben. Ik denk dat heel veel scenario's goed zijn bekeken. Er zijn wel een aantal scenario's die nog vragen oproepen... die verdere studie vereisen. En dat, ja, dus daar moet nog wel verder werk gedaan worden. Zeg, um, en? Het is allemaal vanwege die kerncentrale in Japan. Volgt u nog steeds hoe het daar is? Ik volg nog steeds de gebeurtenissen in Japan, zeker. Ja. En hoe Iedere is het dag. daar nu? Uh... De situatie wordt gaandeweg beter wat betreft de centrale zelf. De drie reactoren die gesmolten zijn, die zijn uh, allemaal beneden de 100 graden wat betreft de temperatuur. Dus ze zitten daar dichtbij een, uh, ja, een koude situatie, zoals het heet. Tegelijkertijd gebeuren er af en toe ook onverwachte zaken. Vandaag werd bijvoorbeeld weer bekend dat er uh, ongewild toch weer een kernsplijdingsproces uh, op gang is gekomen. Het grote probleem is vooral nu de, om, de, de omgeving, de verontreiniging die daar plaats heeft gevonden hoe je dat gaat wegwerken, dan wel uh, ja, hoeveel mensen moet je eeuwig... Uh, of in ieder geval voor tientallen jaren evacueren. Uh, daar zijn nog heel veel discussies over. Zowel Japan als borstelen houdt u goed in de gaten. Ja. Meneer Turkenburg, dank u wel. Graag gedaan. Straks het ongeluk in het Tilburgse zwembad, waarbij een baby overleed... had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Zo de burgemeester. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is een normale avondspits. Er staat in totaal 150 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, vooral bij Rotterdam en Utrecht. Twee langere files staan op de A9, Amstelveen-Diemend voor knoppen Diemen 5 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Randweg-Dordrecht 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Syrische filmmaker Roche Abdel Fattah, die twaalf jaar geleden als politiek vluchteling naar Nederland kwam, heeft aangifte gedaan bij de politie. Aangifte tegen het Syrische consulaat in Nederland en de Syrische ambassade in Brussel. En hij is niet de enige Syrische Nederlander die aangifte doet. Meneer Abdel Fattah, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Waarvan heeft u aangifte gedaan? Ik heb uh, de aangifte gedaan, uh, zeg maar, uh, omdat ik in uh, afgelopen tijd uh, door mijn activiteiten binnen de Syrische Revolutie uh, ben ik op verschillende manieren bedreigd. Uh, op uh, online uh, uh, via Facebook uh, met de chat ben ik bedreigd. Uh, onze, onze Facebook-pagina is gehackt en die kunnen we niet meer bij. En uh, ik dacht dat het de, de, de Syrische regime uh, bij uh, online bedreiging en uh, online terrorisering blijven. Maar uh, uh, ze hebben uh, in, in september tijdens het Arab Film Festival hebben zij uh, uh, eigen Shabiha uh, uh, naar het festival gestuurd... Om, om, om, om, om tegen ons te schelden en te beschuldigen als landverrader. En Assad, dat Assad zal ons afmaken en vernietigen. Pardon, wie zijn er naar dit filmfestival gekomen en hebben op die manier uh, uh, hun dreigement geuit? Mijn excuses, omdat voor ons is een. Shabiha is een bekende woord. Shabiha zijn maffia's. Criminelen die worden, uh, die worden ingehuurd door het regime uh, om, uh, om, om mensen dood te maken. Wat gebeurt dagelijks in Syrië? Uh, demonstranten worden gewoon doodgeschoten door, uh, door deze shabiha. Uh, kinderen worden doodgeschoten door deze shabiha. En de, ook de laatste tijd, alsof dat de, de, de terreur en de, de, de, de, de, de, de, de criminaliteit die het regime binnen Syrië uh, euh, doet, proberen ze dat ook te exporteren. Prima, uh. dus u hebt aangifte gedaan. We hebben uh, vanzelfsprekend om een reactie gevraagd aan de Syrische ambassade in Brussel, die ontkent tegenover de NOS de beschuldigingen. Ook de Syrische honorair consul in Nederland ontkent iedere betrokkenheid. Hebt u bewijzen dat zij met de bedreigingen te maken hebben? Wordt ontkenning, uh, Syrië ontkent dat dat uh, een, uh, uh, een, een Syrië-revolutie is. Uh, en dat die, begrijp ik. Te... die ontkenning is los, maar heeft u bewijzen? Dat is het probleem. We kunnen gewoon, uh, we kunnen gewoon niet. Het uh, uh, is net als een pijn of een angst te gaan uh, uh, uh, beschrijven. Dat, dat kan nooit. Dat, uh, je kan nooit uh, een pijn van iemand anders uh, uh, uh, beschrijven... zodanig dat uh, uh, uh, wat ik voel, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is heel lastig. Goed, die aangeeft ligt er nu. Wat verwacht u dat er nu verder mee gebeurt? Ik, uh, ik, ik verwacht dat een Nederlandse... Uh, dat Nederland uh, uh, uh, zeg maar, uh, hier de Syrische uh, regime uh, aanspreekt, uh, uh, zeg maar uh, die, die, uh, die mensen die dat doen, die zijn zeker gelinkt aan deze, uh, aan deze regime. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld er zijn, er zijn dingen, uh, bijvoorbeeld een telefonische gesprek die uh, iemand noemt waar je woont. Hè? Bijvoorbeeld een vriend van mij die woont in Dordrecht. En wordt Doordrecht, wordt zodanig uitgesproken dat je uh, dat je weet zeker dat die mensen uh, uh, uh, uh, informatie krijgen uh, vanuit, vanuit Nederland en en en en en dat uh, de ambassade en consulaat zal ja. uh, vooral heel belangrijke rol spelen met met met met foto's, maar ook informatie uh, over de activisten in, in Nederland die die die die actief zijn. Die sturen ze naar de de, de geheime diensten. en en, en in, in Syrië. En dat is de aangifte zoals die is verwoord door u bij de politie in Nederland. De Nederlandse overheid gaat het nu verder oppikken... en wellicht dat dat leidt tot diplomatieke uh, gesprekken hierover. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Roche Abdel Fattah, filmmaker uit Syrië. Dan gaan wij naar Tilburg. In een zwembad vielen gisteren daar twee geluidsboksen naar beneden. Een moeder en haar baby die in het peuterbadje zaten, werden geraakt. De baby is vandaag overleden. De moeder ligt nog in het ziekenhuis. Volgens de burgemeester Nordanus van Tilburg... gebeurde het ongeluk door een menselijke fout. Goedemiddag, meneer Nordanus. Goedemiddag. Ja, het is natuurlijk een, een vreselijk ongeluk. Wat is daar misgegaan? Wat ging eraan vooraf? Nou ja, laat ik het eerst zeggen. Het is inderdaad vreselijk en ook vreselijk uh, voor de ouders dat zo'n drama uh, plaatsvindt. Uh, uh, daar worden bij Zwemwaarden jaarlijks controles uitgevoerd uh, op de veiligheid. Er is in april een rapport geweest waar een aantal maatregelen in stonden. Uh, uh, daar zijn de meeste van opgepakt. Uh, en uh, door inderdaad een fout van de betrokken medewerkers uh, is uh, juist precies die speaker ophanging niet vervangen met als gevolg drama wat zich ontwikkeld heeft. Ja, want, dat, want de, aanbeveling, ook, de aanbeveling was dat die vervangen zou worden, waarom is dat niet gebeurd, zijn, zijn ze dat vergeten? In mijn beeld, uh, uh, nalatigheid, wij zijn dat nog verder aan het onderzoeken, dus uh, de betrokkenen daarbij zullen we ook hangende het nadere onderzoek eh, eh, schorsen... zodat we eh, goed en objectief vast kunnen stellen eh, wat er misgegaan eh, is. Eh, en eh, dat is zover als ik ben vandaag. Ja, de, de gemeente is eindverantwoordelijk. Um, weet u hoe dat gaat? Er worden aanbevelingen gedaan. Die moeten in dit geval door het zwembad worden nagekomen. Wor, wordt dat dan nog gecontroleerd door de gemeente? Ja. In uh, de regel wel. En daar zijn ook goede afspraken over gemaakt. En uh, het blijkt dat is inderdaad uh, op die lijst van dingen die moesten gebeuren. Het meeste gebeurd is, maar juist dit punt niet. Uh, en dat is inderdaad uh, iets wat verrijkbaar uh, is. En ook uh, tot dit feestelijk ongeluk uh, geleid uh, heeft. En, en, en dat wist de gemeente ook voor gisteren? Uh, niet. Die wist dat niet, dus dat is niet alsnog gecontroleerd de afgelopen tijd. Uh, nee, daar is uh, naar ja, en geweten is met dat rapport uh, gewerkt. Uh, maar op dit aspect uh, uh, is de zaak uh, misgegaan. En ja. ik kan, uh, kan daar eigenlijk uh, niet meer over zeggen dan dat het een echt uh, betreurenswaardige fout is. Uh, is en dat we de betrokkenen daar ook zeker op aan zullen spreken. En hangende het verdere onderzoek, want dat moet echt secuur in kaart gebracht hebben, zullen we dan ook thuis moeten houden. Want dat moet echt grondig uitgezocht worden. Goed, dat gaat gebeuren. Begrijpelijk dat u dat nu niet allemaal weet. Meneer Nordanes, ik dank u wel voor uw eerste reactie. De burgemeester van Tilburg. Ja, dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Veel buitenlandse twitteraars vragen zich af wie die Rijk de Gooier toch is. Want zijn dood is op Twitter een van de meest besproken onderwerpen. Zelfs in de Tweede Kamer ging het even over de acteur. Er werd aandacht voor zijn dood gevraagd door Roland van Vliet, kamerlid van de PVV. Ik wou juist dat Rijk de Gooier is heen gegaan. En die komen van de Nederlandse cultuur. Hè? Wij als cultuur-haters toch maar even. Eén Vandaag twittert het volgende. Wegens het overlijden van Rijk de Gooier wordt de reportage over het lidwoord HET... Uitgesteld. Ja, want de actualiteitenrubriek had een verslag gemaakt over dat lidwoord dat volgens onderzoekers op zijn retour is. Steeds meer mensen zeggen de paard, de huis, de meisje. Nou, hoe dat komt dat blijft dus nog even onduidelijk, want die reportage houden wij te goed. Te goed. Het Zeelse bibliotheek gaat wel heel ver met zijn service. Vlak na het overlijden verschijnt het volgende bericht. Kijk voor boeken en films over de Gooier in onze bibliotheek. Op het uitleenlijstje staat onder meer het boek Beste Peter, Beste Rijk. De briefwisseling van Rijk de Gooier met cartoonist Peter van Veel Duitse media hebben het over een overname van de grote Duitse keten Kaufhof, zeg maar, de Duitse versie van de Bijenkorf. Er zou 2,4 miljard euro voor zijn geboden. En dat bot dat komt uit onverwachte hoek, namelijk uit Griekenland. De potentiële koper is de Griekse miljardair en reder Georges Economou. Ik prachtig naam. Oh, Economou. Die slaat toe bestaat echt? We zoeken het inderdaad. En handelsblad heeft de hele voorkant van de krant nodig... voor het Griekse referendum, daarom geen foto op de voorpagina. De enige versiering komt van drie blauwgekleurde tussenkopjes. Papandreou heeft een enorme gok genomen. EU-leiders stuiten op grensdemocratie. En... Tweede Kamer weet even niet hoe nu verder. Verderop in de krant staat de grote zorgverzekeringsquiz... voor iedereen die wil weten wat er straks nog wordt vergoed. Het leert de lezer dat een second opinion nog wel wordt vergoed... binnen het basispakket, maar een verblijf in een hospice niet. Op de hogeschool Windersheim in Zwolle... moeten studenten een tentamen overdoen, meldt RTV Oost. De reden, de antwoorden zaten vastgeniet aan het tentamenformulier. Het was het tentamen Engels van de opleiding Commerciële Economie. Deze student vindt dat niet zo erg. Tuurlijk is het maar ja, waar mensen werken worden fouten gemaakt, zeg maar. Ze dus moeten het gewoon een keertje nog overdoen. Je verwacht niet dat zoiets gebeurt. De student probeert het op te nemen voor zijn school, maar dat lukt niet zo goed. Ja, het is eigenlijk niet iets dat tekenen is tekenen dit dus zijn. Ja, toevallig dat ze van een week ook nog een keer slecht in het nieuws waren. Maar uh, voor vinden daar mogen geen slechte school. En zo vestigde de student dus per ongeluk de aandacht op een andere tentamenblunder. Vorige week waren alle tentamenvragen van een andere opleiding per ongeluk te zien... op het interne netwerk van de school.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 In Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De beste klantrelatie Onderhoud je met CRM-software van Archie. Is uw onderneming op zoek naar een begrijpelijke en betaalbare pensioenregeling? Een pensioenoplossing via de nieuwe premiepensioeninstelling? Dan is er goed nieuws. Robeco Smart Pension...